Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. In het noordoosten van Griekenland is de brandweer nog steeds druk met de grote natuurbranden... Een buitenwijk van Athene is geëvacueerd... omdat het vuur in de buurt komt van een bos daar. Dat vertelt correspondent Thijs Kettenis. De brandweer probeert natuurlijk te voorkomen... dat dat bos inderdaad een vlam vat. En ook dat er huizen in vlammen opgaan. Ja, dat vuur is eh, relatief dicht bij de stad. De vlammen zijn vanuit het centrum van Athene te zien. En daar hangt ook echt een verstikkende rook boven de stad. Gisteren werden er bij de grens met Turkije 18 lichamen gevonden. Het zou gaan om migranten die Europa binnen binnenproberen... Te komen. In het zuiden van Limburg hangt er een behoorlijke stanklucht. Dat komt door een brand bij een recyclingbedrijf in Luik in België. De stank waait de grens over onder meer tot aan Maastricht, Valkenburg en Sittard. In Belgorod in Rusland zijn drie doden gevallen door een Oekraïense droneaanval. Volgens Rusland zijn de doden burgers. Er waren vannacht ook droneaanvallen in Moskou. Een gebouw in het centrum werd daarbij geraakt. Niemand raakte gewond. India gaat proberen om een maanlanding te maken. De Chandrayaan 3 moet vanmiddag een veilige landing maken bij de Zuidpool van de maan. En als dat lukt is India pas het vierde land dat het voor elkaar krijgt. Deze studenten in New Delhi zou hartstikke trots zijn. Ik feel really happy voor mijn country. En ik denk dat we dit, we would be challenge the worldsystem. En we would might, you know, raise, rise up als een van de bigste power in de world. Ze zegt dat India meteen een plekje zou krijgen tussen de supermachten van onze wereld. Als alles goed gaat, is de landing om vier over half drie onze tijd.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 Gelukkig is het weer vol op zomer, vandaar dat ik er nog maar een zomerse aflevering tegenaan gooi. Harry Styles beet de spits af en Brian Adams en de Beach Boys lossen hem af. I got my first real six Can I hear Inside, outside, the Triple Play Triple Play Triple Play Nada voy a hacer Rebuscando en las heridas del pasado Así que te lleve a todos lados. Un vallenato desesperado. Una, Una cártica que, que yo guardo donde. Een una Voor ons bij Uitstek een vakantieland en de komende songs sluiten daar uitstekend bij aan. Wel warm trouwens daar, vorige week hoorde ik dat ze daar een derde hittegolf al hebben. Ik heb een leuke leuke leuke leuke leuke Waar de nostalgie van af drijft. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare. Sono un italiano. Buongiorno Italia gli spaghetti a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 Lasciatemi cantare una canzone piano, piano. lasciatemi cantare, perché ne sono ben fier, ik sono ben Italiaan, een Italiano vero. Toto Cotigno geeft het visitekaartje voor Italië af. Waarna Andrea Bocelli en Giorgia het overnemen met een prachtig liefdeslied. En Ti van Umberto Tozzi is bij iedereen bekend. Vivo per lei da quando sai, la prima volta l'ho incontrata. Non mi ricordo come, ma è entrata dentro e c'è restata. Vivo per lei perché mi fa vibrare forte l'anima. Vivo per lei e non è un peso. Vivo per lei, anch'io lo sai, e tu non nerce geloso lei è di tutti quelli che hanno un bisogno sempre acceso come uno stereo in camera chiede solo adesso sa e anche per lui per questo io vivo per lei è una musa che ci Ti amo un solo ti amo e narrati amo se viene testa, stavol dire che basta lasciamoci ti amo io sono ti amo in fondo una. Uomo che non ha freddo nel cuore e nel letto, comando io ma tremo davanti al tuo Toplay, een greep uit het verleden. Mexicaanse zangeres Anna Gabriel scoorde bij ons ooit één hitje met Foy Acer. La Cucaracha en Celito Lindo zijn Mexicaanse klassiekers. Ponérsela al sombrero del señor Francisco Villa. Con las barbas de Carranza voy a hacer una toquilla. A ponérsela al sombrero del señor Francisco Villa. Chala, chala, chala. Bonita cucaracha, para en bailada, empezando por la noche, hasta allá en la madrugada. murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes y uno que otro gavilán Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes y uno que otro gavilán La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta Marihuana que fumar, la cucaracha, la costaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, ya que fumar. Sneggros Zingarella, zingarella. elle est vécu dans cette hacienda. Bohemienne, souveraine. Ici chacun subit un loi. Zingarella, zingarella. Zingarella, zingarella. Avant les Madonna, étrangère, familière, quand les guitares s'accrochent à toi, zingarella, zingarella, zingarella. Zingarella, zingarella. Et la musique est faite pour toi, Magicienne, musicienne. Quand je l'écoute dans ta voix, Zingarella, zingarella. Zingarella. Europa en wel naar Frankrijk, met Enrico Mathias en Zingarella. Ook Francis Cabrel en Christophe maken deel uit van het Franse onderoontje. J'avais dessiné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 Let's garder que ce doux visage comme une Let's sur le sable mouillé. volgende week. Dag! Des choses folles Au-delà des paroles Que ma bouche doit taire N'ayant que des mots de chair